Eén uur, en ook met het NOS-journaal. De man die tien jaar lang drie vrouwen heeft vastgehouden in zijn huis... wordt verdacht van verkrachting en ontvoering... heeft de openbaar aanklager in Cleveland bekendgemaakt. Tegen twee broers van hem die ook werden aangehouden... zijn nog geen aanklachten ingediend. De vrouwen ontsnapten maandag uit Castro's huis. Volgens een wethouder zijn de vrouwen blootgesteld... aan langdurig seksueel en psychologisch geweld... en hebben ze verschillende miskramen gehad. In Gouda zijn bij een schietpartij twee mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe, het, hoe ze er aan toe zijn. Volgens een ooggetuige begon een man in het buurthuis te schieten. Aanleiding zou een familieruzie zijn. De politie heeft een groot gebied afgezet... omdat een slachtoffer op honderden meters van het buurthuis op straat lag. De schietpartij vond plaats in de wijk Oosterwijk.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 Forbes werkte in 1992 ook mee aan het scenario voor onder meer Chaplin met Robert Downey Jr. en schreef romans. Zijn bekendste film, The Stafford Wives, uit 1975, was aanvankelijk geen groot succes, maar verwierf daarna een cultstatus. Deze verfilming van het boek van Ira Levin gaat over een echtpaar dat verhuist naar een chique buitenwijk, waar blijkt dat de mannen hun echtgenotes willen vervangen door robots. Brian Forbes is 86 jaar geworden.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent. En vannacht praten we in Casa Luna over de huishoudelijke hulp, over de werkster dus. Welke rechten heeft die werkster en welke plichten heeft de werkgever, vindt u? En ik ben ook benieuwd naar die mooie band die is opgebouwd tussen u als huishoudelijke hulp en de familie waar u werkt. Naar de gruwelverhalen over slechte werksters en tyrannieke bazinnen... en naar het antwoord op de vraag waarom u huishoudelijke hulp bent geworden. Wat dat werk nou zo mooi maakt. Of waarom u zo gesteld bent op die huishoudelijke hulp van u... en waarom u besloten heeft om huishoudelijke hulp in te huren. Bel ons op 0800-1121, 0800-1121. Mail naar casaluna of twitter met hashtag casaluna. Uh, op de... Uh, uh, in de mailbox, liever gezegd, van Casaluna is een mailtje binnengekomen van Peter, Peter Spakman. En hij schrijft... Ik hoorde uh, je gast... Uh, uh, even kijken hoor. Ik hoorde je gast, Eva Kramer, straks uh, over rechten praten. Dat is goed, die rechten, maar er bestaan ook... Plichten En um, die hulpen moeten dus wel doen waar ze voor betaald worden, schrijft Peter Spakman. Na 30 jaar huishoudelijke hulpervaring is een dik boek schrijven over verwonderlijke dingen niet moeilijk. Soms is 10 euro per uur erg veel en 15 euro erg weinig. Een goede stelling volgens mij. Samen de rechten en plichten nakomen en elkaar waarderen, schrijft Peter Spakman. En dan komen er tweets binnen die ook refereren aan het gesprek... dat ik had met Eva Kremers, uh, ook over die Belgische dienstenchecks. Jeroen Vegel die zegt bijvoorbeeld... die dienstenchecks die klinken zo gek nog niet. Uh, de, de, je moet er dan wel voor waken dat de bemiddelingsbureaus... er niet te veel aan verdienen. En Aard Gaag die zegt, de witte werkster, de dienstencheck, ontwikkel het allemaal.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 Een schoonmaakartiesten, dat zie je pas goed. Als door het de winterbol door aan de winterbol door het de winterbol door de door het de winterbol door de winterbol door het de winterbol door de door het de winterbol door door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 Door, aan de door, aan de door en door aan de in door, de door, de door de en de winterbol, doe. Door en de in door en de winterbol, door en de en de winterbol, door en de door en de hele door het hele doe. De bol door uit de buitenboel, door uit de bovenboel en de benedenboel, door het de achterboel, door uit de hele boel, door. befaamde loflied op Dora. Een zeer geliefde huishoudelijke hulp, zo te horen. Dat was Wim Sonneveld. En we hebben het over huishoudelijke hulp uh, vannacht in Casaluna. Misschien werkt u als huishoudelijke hulp, of misschien heeft u een huishoudelijke hulp ingehuurd. Ik ben heel benieuwd naar uw ervaringen, naar de band die is ontstaan uh, tussen u als werkgever en uh, de werknemer, of juist omgekeerd. Maar ook gruwelverhalen zijn welkom over, over die vreselijke werkstraf, of die vreselijke bazin. Ook daarover kunt u bellen, mailen of twitteren. Bellen. Ik kan op 0800-1121, kan naar casaluna uit en twitter ik kan er weer met hashtag casaluna. José, goedenacht. Ja, nacht. Eventjes over de huishoudelijke hulp. Ja. Ik heb al 35 jaar in huishoudelijke hulp, vanaf de periode dat ik nog werkte. En ik wil hierbij mijn respect betonen aan alle huishoudelijke hulp in Nederland... die het vaak mogelijk maken dat een gezin draaiende blijft... Zij is mijn steun en toeverlaat, nu nog. En ik vind ook dat het huishoudelijk vak zwaar onderschat wordt. Je moet wel degelijk een talent hebben. Een soort multitasking van het allemaal zien en het toch uh, maar voor elkaar krijgen. Uh -huh. En elke week dan glunder ik weer als ze we weggaan. Dan denk ik, goh, dat is mijn huis toch weer leuk geworden. Ja, en ja. Zelfs hey. niet voor elkaar. Nee, en José, ik wou net zeggen, jij hebt dat talent wat minder, begrijp ik. Ja, absoluut. Dus vandaar dat ik ongelooflijk veel respect heb voor, uh, ook onder andere mijn moeder. Ik heb het niet van mijn moeder geërfd, jammer genoeg. Nee, nee, nee. Maar uh, ik vind dat het vaak, uh, vaak uh, toch de spil is in heel veel, zeker in heel veel gezinnen de dagen die het allemaal zo druk hebben. En als ze een huishoudelijke hulp kunnen inschakelen... dan is het een hele grote steun. Dat zie ik echt in mijn omgeving. Ja, en, en dus... José, jij hebt 35 jaar geleden, toen je nog werkte... ook besloten om een huishoudelijke hulp ja, in dienst te ja. nemen. Eh, was dat omdat je dat talent miste... of was dat ook omdat je het gewoon veel te druk had? Nou, ik had het ook veel te druk. En uh, ik had toen ook de, mogelijkheden, de financiële mogelijkheden uh -huh. om het te doen. En uh, ja, uh, Grita, dat is inmiddels ja, mijn, ook wel mijn vriendin geworden zou je kunnen zeggen... Maar eh, ik, ik, ook al komen ze een kopje koffie drinken... en dan gaan die handen teg tegelijkertijd... en dan valt mijn mond weer open en dan gaat ze weg. En dan denk ik, je komt koffie drinken... en dan is het toch weer even glad. Ik vind dat zo knap. Ja, ja, ja. <laughs> ik, echt. Het. Ik, ik hoor inderdaad veel bewondering voor, uh, voor ja. Gita... zoals je huishoudelijke ja. hulp uh, heet. Nou, nu komt ze al 35 jaar bij jou. Ze dus is ook een beetje een vriendin geworden, zeg je. Hoe pak je ja. dat aan? Want uh, er zijn ook natuurlijk verhalen uh, bekend... over werksters die het werk niet goed doen... of, of bazinnen die... die Echt volstrekt uitbuiten. Ik bedoel, die verhalen zijn er ook. Jullie hebben het al 35 jaar goed met elkaar. Op welke manier ja, heb je dat aangepakt? Ja, ik heb ook van begin af aan, ik heb ook altijd haar vakanties doorbetaald. En bij ziekte, uh, heeft ze griepje, dan betaal ik gewoon door. Maar ze heeft ook wel eens wat langer afwezig geweest. En dan doen we gewoon 50-50. Ze heeft recentelijk haar knie gebroken. Dat is ze drie maanden uit de running. Ja. En dan doen we gewoon een beetje half-half. Dus dan, dan heeft zij het gevoel dat ze nog uh, erbij hoort. Ja, dus, dus ja, je dus probeert eigenlijk op een, op een nette manier met elkaar om te gaan. Op een ja. manier uh, die, die getuigt van wederzijds respect. Ja, uiteraard. Ja hoor, nee, dat hebben we echt. En uh, Ja, het is gewoon... Uh, uh, een soort vriendin is het eigenlijk geworden. Niet, niet echt een hartsvriendin, maar gewoon, gewoon ge gemoedelijk. Ja. ja, dus wat dat betreft had Wim Zonneveld wel een loflied op Gita kunnen zingen. Ja, inderdaad. <laughs> inderdaad, ja, ja. Nou, dit gesprek was dus. dan een ode aan Gita, hè? Ja, en Oda, aan Grita en aan alle, aan alle die haar voorgingen en nog gaan. Ja, want je hebt respect voor iedereen die als huishoudelijke hulp actief is. Dat is ja, mijn heel. Vind het ook, ik ben vroeger ook au pair geweest en heb ik natuurlijk zelf ook situaties meegemaakt ja? waarin het au meisjes zwaar uitgebuit werd. En omdat ik eerst au pair ben geweest in Engeland, kwam ik in Frankrijk en daar werd ik uitgebuit. Dus toen heb ik, of minstens dat vond ik. Dus toen heb ik tegen die mevrouw gezegd: Nou, ik vind het prima om het te doen, maar dan wil ik er ook meer geld voor hebben. En? Hoe is het maar dat goed, afgelopen? Ik ben ik niet zo lang gebleven, want dat was natuurlijk mijn opzet niet. Maar dat had ik wel in Engeland weer geleerd: He, dat, dat, was, dat was au pair en daarbuiten. Dat was het werk voor anderen. Mm -hmm. Want zouden zou de huishoudelijke hulp ook meer op hun strepen moeten staan, vind je, José? Als ze echt het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig uh, nou, behandeld worden, of, uh, of niet genoeg betaald krijgen, bijvoorbeeld? Voordat Grita bij mij kwam, um, uh, heeft zij, is zij wel in zo'n situatie geweest. Zij heeft toen in een gezin gewerkt en toen is, is ze inderdaad ziek geweest. Nou, eigenlijk is ze nooit ziek. En toen heeft ze nooit meer wat gehoord van die mensen. Dus het had ja. echt het gevoel van, ik ben alleen maar goed genoeg om daar de troep op te ruimen. En dat, dat, dat, was, dat heeft ze mij verteld. Dat vond ze naar ervaring. Ja, nou, toen ze bij mij kwam, zei Grita, dit is mijn huis. Dus als het vuil is, is het jouw schuld. <laughs> en sindsdien is het nooit meer vuil geweest. Nee, inderdaad niet. Nee. Dankzij, Gita. Nee. José, mag ik dus je bedanken... Is jouw verantwoording. Ja, ja, ja, ja, ja precies. José, mag ik je bedanken voor je telefoontje... Okay. en voor je lofslang op Gita. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. En als u ook wil bellen, mailen of twitteren over uw ervaringen... als huishoudelijke hulp of met de huishoudelijke hulp... bel ons dan 0800 1121... mailen kan naar casaluna.ncv.nl... en twitteren kan met hashtag kazaluna. José biecht net op geen talent voor het huishouden... -tel. Hebben. Maar heel veel mensen houden dat huis ook uh, zelf schoon. Ook om ja, op een of andere manier beter voorbereid te zijn... op de terugkeer van een geliefde. Dat is het geval bij Jeroen Kant. Dit is een uh, nummer van zijn pas verschenen nieuwe cd... De Lafwaardkapitein Kapitein, fris en schoon. Sinds jij weg bent en de afwas doe ik keurig op tijd. Ik heb de ramen gezet, het bed opgemaakt. En alles ruikt fris en schoon. Ik vertel iedereen dat het goed gaat met mij. Al klinkt dat uit mijn mond wat raar. Maar je ziet in mijn ogen dat het niet is gelogen. Maar als het heel snel zou mogen, dan rook ik nog eens aan jouw haar. Want het gras is al twee keer gemaaid. Sinds jij weg bent en de afwas, doe ik keurig op tijd. Ik heb de ramen gezeemd, het bed opgemaakt. En alles ruikt fris en schoon. Ik heb de ramen gezeemd, ons bed opgemaakt. En alles ruikt vrees en schoon. Ja, alles ruikt vrees en schoon. Jeroen Kant, fris en schoon. Hij heeft geen huishoudelijke hulp nodig, zo te horen. En er komt een meldje binnen van Jan van der Werf. Jan die is in onderhandeling met een mogelijke nieuwe huishoudelijke hulp. En hij zit een beetje met zijn handen in het haar. Want hij weet niet precies welk uurbedrag hij moet bieden. Hij wil zelf graag 12,50 euro bieden. De huishoudelijke hulp in kwestie vraagt 17,50 Hij wil wel heel graag met deze mevrouw in, in zee. Alleen... Ja, ze komen er niet zo uit en hij wel advies. hebben. Wat is een goed uurbedrag voor een huishoudelijke hulp? En welke afspraken moet je daarnaast ook maken? Als je een, een beetje een verantwoorde werkgever uh, wil zijn. Dat vraagt Jan van der Werf zich af. Dus wie weet heeft u tips voor hem. En u kunt natuurlijk ook uh, bellen of mailen of twitteren... met andere verhalen over uw huishoudelijke hulp. Over uh, de mensen die u waardeert, omdat ze u bijstaan in het huishouden. En ik ben ook zo benieuwd waarom u ervoor kiest om huishoudelijke hulp te worden. Wat dat werk nou zo mooi maakt. Want volgens mij... Uh, het ging het over, over Gita, de hulp van José. Die is al 35 jaar bij José in dienst. En Volgens mij hebben die twee vrouwen het enorm leuk. En dan ben ik zo benieuwd wat dat werk dan zo mooi maakt. Waarom het zo leuk is om, om bij andere mensen het huis uh, schoon te houden. Uh, wat het mooi maakt om überhaupt uh, schoon te maken. Ik wil dat heel graag van u weten. 0800-1121, kazaluna.ncv.nl of uh, twitteren. Dat kan ook met hashtag kazaluna. Ja, in de jaren zestig was er het uh, probleem al. Hè? Waar vind je nog een goede timmerman? Of waar vind je nog een goede welkster? Of waar vind je nog een goede loodgieter? Dat probleem werd al onderkend in Het schaap met de vijf poten... door Lee Waard. Een neef van mij heeft een timmerman op zolder opgesloten. De man zit in een keurig hok met kind en echtgenoten... Hij zit daar maar, die timmerman, en mag zich niet vermoeien. Mijn neef bewaakt hem dag en nacht, want het is een hele goeie. Waar vind je tegenwoordig nog een goeie timmerman? Die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goeie timmerman? Meneer verwendt zijn timmerman met spijzen en met dranken. Want hij heeft aan diezelfde knaap een heleboel te danken. Zodra hij weer een klusje heeft, haalt hij hem naar beneden. Zo leven zij al zeven jaar heel vrolijk en tevreden. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goeie timmerman? Mijn neef bezit maar één probleem: de man mag niet ontsnappen. Hij heeft ook een alarmsysteem met tralies op de trappen en. Hij bewaakt zijn timmerman als een cipier een rover. Hij ziet er zelf uit als een geest, maar heeft het er voorover. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman, die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan? De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Laatst kwam er iemand aan de deur. Mijn neef deed zelf open. Het was een pink die naar hij zei: Zijn timmerman wou Die kerel zwaaide met een sjek. Meneef bracht hem tot zwijgen en sprak, meneer, ik ben daar gek, ik hou hem voor mijn eigen. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan? De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Een vraag die nog steeds heel veel mensen bezighoudt. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Dat was Leen Jongewaard uit het schaap met de vijf poten. Uit het oerschap, om het zo maar te noemen. René, goeienacht. Goeie En nee, in het vorige uur ging het ook over de dienstencheck die in België gebruikt wordt als het gaat om het uh, in dienst nemen van mensen die huishoudelijke hulp uh, doen in, in het huishouden. Um, en jij hebt daar ervaring mee? Althans, jouw vrouw heeft daar ervaring mee, hè? Ja, mijn vrouw die werkt in de dienstencheck. Uh, die mevrouw, die, die Belgische mevrouw waar u mee sprak. De minister die, van Werk, de, mevrouw de koning? Ja, die minister die. Uh, spreekt niet helemaal de waarheid. Oh. In die zin, dat ze, die mensen krijgen echt geen 10, 11 euro per uur. Want mijn vrouw die is twee jaar geleden begonnen met 7 euro per uur... en die is op dit moment 8 euro per uur. Dus dat wordt zwaar onderbetaald. Ja, het, het wordt onderbetaald, maar vanwege die dienstencheck heeft ze wel een arbeidsrechtelijke bescherming? Uh, ze heeft wel een arbeidsrechtelijke bescherming, ja. Dat is in, in, in, in die zin, het is natuurlijk ook zo... Uh, het is heel zwaar werk... Uh, uh, dat kan ik rustig stellen, want er wordt heel veel geëist, toch, toch zeker hier in België. En als je, uh, uh, je hebt in, in zoverre recht, als, als, iemand, als je niet bevalt bij iemand, die stuur je net zo makkelijk weer weg. Mm -hmm. dus mijn vrouw heeft bijvoorbeeld uh, drie, kwart jaar gewerkt bij iemand die tijdelijk was uitgevallen. En uh, dat was allemaal lof. En, uh, ze heeft trouwens nergens, nooit kwartier gehad, maar... Uh, toen kwam die oude uh, hulp, die kwam weer uh, beschikbaar, die dus Belgische was. Mijn vrouw is dus van uh, Allerstone-afkomst. Ja. En ze kon weer netjes zo mooi uh, vlot weer vertrekken. Ja, ja. Dus in die zin, echt vastigheid heb je dan ook weer niet. Dus die dienstenchecks werken, uh, die diensten werken niet zo dat je altijd werk hebt via dat, bemiddel dat bemiddelingsbureau? Nee, uh, het is wel zo, uh, na een bepaalde tijd krijg je een vast contract. Dus mijn vrouw heeft een, een contract voor 32 uur. Ja. Als uh, iemand uh, naar het ziekenhuis moet of het tijdelijk uh, de, dus geen werk voor je heeft, dan valt ze dus wel in een soort van WW. Dan krijgt ze 60%. Dus ook daar uh, is er wel sprake van enige uh, bescherming. Je zegt dat dat uurloon van 8 euro, dat is niet veel. Uh, nee, het heeft dat ook te maken veel. met het bemiddelingsbureau waar je vrouw staat ingeschreven? Dat weet ik niet. Ze werkt voor Manpower. Ik moet wel, heel, ik moet wel zeggen dat die dames van Manpower altijd heel correct en heel uh, vriendelijk te werk gaan. En ook meedenken. Maar uh, wat wil ik zeggen? Nou ja, of, vragen... te maken, nou, of het te maken heeft met het bemiddelingsbureau. Kunnen die bureaus zelf bepalen wat ze betalen aan de mensen die hier werken met dienstenchecks? Dat weet ik niet. Ik, dat, dat, dat zou ik echt niet willen zeggen. Nee. Maar ik weet wel dat uh, dus de reiskosten, soms dan moet je van het een aan het andere plek waar 15 of 20 kilometer tussen zit. Ja. Dan krijg je openbaar vervoervergoeding op basis van enkele reis. Dus de terugreis moet je zelf betalen. Nou ja, dus het zijn geen uh, gouden arbeidsomstandigheden, maar je hebt wel die arbeidsrechtelijke uh, bescherming. Waarom werkt jouw ja. vrouw uh, in België? Of wonen jullie in België? Genoemd? Ja, wij wonen in België. Ja. Ah, dat is de, ja. de reden. Ja, als je nou zo kunnen kiezen. Hè? Jouw vrouw werkt met dat systeem... van die dienstenchecks. In Nederland uh, uh, werken... huishoudelijke hulpen op, op wat, wat, wat minder... florisante voorwaarden. Dan heb ik het niet over dat uurloon. Hè? Maar ja, als het gaat om de arbeidsrechtelijke bescherming. Uh, welke, welke keuze zou jij maken? Ik denk dat ik toch voor het dienstenchecksysteem zou kiezen. En waarom? Uh, nou, het is dus... Uh, als je dus niet werkt... Dan krijg je dus ook uh, uh, ziekengeld. Mm -hmm. uh, je krijgt vakantiegeld. Dus dat, dat soort dingen zijn allemaal geregeld. Het is, alles is altijd netjes heel erg op tijd. Dus te, je hebt wel een bepaalde vachtigheid, ook al is die vergoeding niet geweldig. Nee. Dus... En, maar wat mij dus wel heel sterk opvalt, is dus dat uh, in, in België, uh, de dienste dat daar vooral dus mensen van alle afkomst werken. Dus, uh, ik mag het misschien niet zo zeggen, maar in, in België wordt vrij stevig gediscrimineerd. Dat is niet te vergelijken met, uh, met Nederland. Is dat en, zo? Met, ja, dat is hier heel extreem. Vooral waar ik woon. Maar, waar woon je, als ik en... vragen mag? Oh, nou wordt het gevaarlijk. Ik woon in Essen. Pak over maar, de grens bij Roosendaal. Ja, dat klopt. Ja. Maar hier wordt echt stevig gediscrimineerd, hè. Dat is, uh, ik vind dat wel eens angstwekkend. Maar, uh, ja, mensen, ook al heb je opleiding, of waar je ook vandaan komt... Dus dat is het, de eerste arbeid die jou gegund wordt, wat ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. maar de de ja. minister zei ook dat uh, mensen makkelijker integreren in de samenleving... dankzij die dienstenchecks. omdat ze aan het werk uh, komen. Geloof jij dat ook? Uh, het is natuurlijk zo, als je in een gezin werkt... waar het Nederlands of Vlaams gesproken wordt, dat je automatisch wat oppikt. Maar als je dus... Als buitenlander in, in, in België binnenkomt, dan, dan, dan ga je een integratieperiode van twee jaar verplicht tegemoet. Dus, en daar hoort dus ook de Nederlandse taal bij. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat integreren. Ik weet het niet, je wordt toch altijd. Ja, zo, zoals het uh, ons uh, overkomt. Ja. Je bent het hulpje in de huishouding en daar hou je toch wel bij op. Ja, je wordt niet echt als mens gewaardeerd, zeg je? Nee, die mevrouw die, die, die, die net uh, sprak van. Uh, die mevrouw die daar al 35 jaar werkt, dat ja. je, je vrienden wordt. dat is hier toch niet zo? Nee, maar dat heeft nee. ook met de cultuur te maken in het land. U uh, bedoelt de cultuur waar mijn vrouw vandaan komt? Nee, nee, nee, nee de cultuur of, in, in, in Vlaanderen in dit geval. dat, ja. dat er misschien wat ja, meer afstand ja. is. Ja, België wordt altijd afgeschilderd. Dat is heel begonnen dus Die zijn gemoedelijk, maar... Uh, dat valt best tegen. Maar waarom ben je er gaan wonen, als ik vragen mag? Ja, waarom ben ik er gaan wonen? Nou, uh, Ja, zoals u uh, begreep... Ik heb een buitenlandse vrouw... En ja. dat uh, was heel erg moeilijk voor mij... Om die naar Nederland te krijgen... Terwijl we toch al vier jaar getrouwd waren. Mm -hmm. En toen ben ik op aanraden van kennissen... Ben ik naar, uh, over de grens vertrokken... Omdat ze zeggen, ja omdat ze zeiden het is een stuk makkelijker om je vrouw naar België te krijgen via... of makkelijker te, uh, dat ze naar jou toe kan komen in België. En dat ja. hebben we gedaan en toen was het inderdaad de drie maanden van elkaar. Ja, dat blijkt dan weer voor de Belgen. Althans, in jouw geval is het een uh, uh, mooi, uh, mooi uh, resultaat van het in België gaan wonen. Ja, ja, ja, maar de, de Belgen hebben ook veel goede dingen, hoor. Ja, ja oh nee, dat we dat ja. even duidelijk stellen, hè. Maar ja, ja. Zo, hè, als huishoudelijke hulp uh, word je niet direct vriendin van de familie, zo te horen. Nee, nee, nee. nee, nee maar nee, die nee. dienstencheck, je verdient er misschien niet veel mee, maar het is wel een, een systeem dat zekerheid biedt. Dus enig enthousiasme kan ik toch wel bij je bespeuren, zo te horen. Jawel, jawel, jawel, jawel. Ja. Ja, nee, dankjewel voor je eerlijke verhaal. Graag dankjewel dank je wel voor jouw ervaringen met de dienstencheck. Dank je wel. beste. Goeienacht. Ja. Tineke, goedendacht. Hallo. Tineke, wat zijn jouw ervaringen met huishoudelijke hulpen? Nou ja, als eerste ben ik ooit in mijn studententijd bejaardenhulp geweest. Ja. En uh, ja, nou ja, deed ik gewoon. En uh, uh, ik geef uh, muziekles... En daarvoor heb ik uh, ruimtes afgehuurd op een hele grote school. Een brede school, hoe heet dat? Brede een brede naartoe. school, ja, dat ja. kan het zo heten, ja. Ja, en daar werkt iemand. Nou ja, die kom ik dus elke dag tegen, of de dagen dat ik daar werk. En op een gegeven moment zag ik dat zij klem liep. En, en nou ja, ik moet eigenlijk ietsje eerder... Voordat zij daar werkte, was de school nog niet verbouwd en niet breed... En toen werkte er een meisje uit Venezuela. En die werd echt door de vorige directeur niet gezien. Nee, en dat meisje dat, dat deed schoonmaakwerkzaamheden. Uh, Schoonmaakwerk. Mm -hmm. En... Uh... Dus iedereen kreeg dan een, een, een hoe heet dat, Cascadeau? Zij niet, want ze werkte bij een bedrijf. En, nou ja, het was alleen maar voor de leerkrachten. Ja. En, nou ja, dat, dat vond ik al vervelend en zo. En, nou, later was de school verbouwd en toen werkte iemand... nou. En uh, ja, met die persoon kon ik echt geweldig goed vinden. En we wisselden altijd van alles uit. En op een gegeven moment liep ze helemaal klem... omdat er een toneelrepetitie was. En uh, wij zaten in lokale muziekles te geven. En ja, waar moesten ze dan nog schoonmaken? Ja, ik ja. Want, uh, nou, ik heb ook eenmaal iemand uitgekofferd die gewoon in mijn lokaal ging dweilen... dat ik bijna niet meer kon lopen, omdat het zo glad was. En dat deed zij nooit. Ze nee. hadden echt gewoon van, oh, er is iemand in dat lokaal. Dus dan dus zo ging ik de hele hal maar schoonmaken... zo'n beetje tussen mijn uh, lessen door. <laughs> en nou ja, dat vind ik dus gewoon... Uh, uh, ja, ik weet niet. Zeg maar, wij zagen elkaar. Wij zagen elkaars leven. Dat vond ik interessant... En op een gegeven moment uh, zei ze... Goh, uh, ik heb een banketbakkerskussus gedaan. En nou, uh, nou, als mensen dat bestellen op internet... dan uh, bak ik een taart voor ze. Mm -hmm. <laughs> en dat, dat was voor haar zo'n... Uh, ja... Terwijl ik dacht van, wat maak jij die school verschrikkelijk prachtig schoon. Want ik kan gewoon op de grond gaan zitten met een groepje kleuters. En ik kan niet, ik ga niet denken van, abba, nou nee. heb uh, ik vieze handen of zo. Ik kan daar gewoon gaan zitten en met die kinderen muziek maken of... Uh... En als, als ik denk van nou, wat een zootje, want er vliegt allemaal blad naar binnen vanuit de Eikenwal. Nou, dan kan ik even een bezem pakken. En dan uh, als zij dat voor mij klaarzet, dan ga ik wel even met de bezem heen en weer. En zo. Dus uh, nou ja, wij hadden gewoon heel veel waardering voor, mij, voor elkaar. Ja. Ik zou dus heel graag willen... Um, nou ja, dat bijvoorbeeld zij wat dichter in mijn buurt woonde en dat ze mijn huis schoonmaakte. Want tegelijkertijd muziekles geven en uh, uh, uh, concerten spelen en instuderen en je huis op orde houden, dat is een crimie. Ja, ja, dus wat dat betreft zou je haar graag willen inhuren... maar ja. jullie wonen te ver uit elkaar, begrijp ja. ik. Ja, dus dat gaat niet gebeuren. Maar jij zegt nee. wel, we hebben waardering voor elkaar, we zien elkaar. Dat vind ik ja. een mooie uitspraak. Ja. Uh, worden schoonmakers en schoonmaaksters vaak genoeg gezien, denk je? Als, hè, we hebben het nu nou, over een werksituatie. Nou ja, ik hoorde... Ik heb maar een beetje half geluisterd, maar ik hoorde ook zoiets van mensen uit hogere kringen of zo. Of hoe werd het ook weer gezegd? Nou, dat het vaak mensen zijn met een wat hogere opleiding die ja, dat, uh, een huishoudelijke ja. hulp in dienst ja. nemen. Nou, en mijn komaf is niet zo hoog, maar mijn opleiding is best pittig. En dan uh, dat dédain, dat herken ik wel. Ja, dat dédain. Uh, heb je dat ook ervaren als uh, bejaarde verzorgster eertijds? Nee. Nee, want dat was grappig. Dat was in een periode dat uh, bejaarde verzorgsters alleen maar lichtwerk mochten, mochten doen, dus afstoffen, wat uh, iemand die wat ouder is in principe ook wel kan. Maar dan bijvoorbeeld uh, het buitenwerk om het huis, dat mocht je eigenlijk niet doen. Dus dat deed je stiekem. <lacht> ja. Dat deed je stiekem bij. Ja, dat deed je stiekem. Ja. Nou, en mijn moeder en zo ook mijn oma. Mijn oma die was juffrouw van de huishouding in, op de school van Wijsbegeert in Amersfoort. O, oh ja. Maar nadat ze heel vaak dienstmeisje was geweest en ook bijna uitgehongerd. ik heb het over de periode 14-18... O, oh ja. Nou, nou, mijn oma ja, die had door juffrouw van de huishouding te zijn echt uh, een status bereikt. En die had ook ja, heel goed geleerd hoe je moet werken... En dat probeert ze ook wel aan ons als kleinkinderen te leren. Ik weet niet hoe goed, uh, goed leert ze hebben. Maar je, je kunt wel een beetje schoonmaken, als je uh, zou ja, willen. alleen om het te doen, dat is een ander verhaal. Ja, ja, ja, je kunt het wel, maar je doet het niet altijd. Nou ja, maar, nee, maar ja, nee, nee. Dat is gewoon, zoals nu ook, morgen krijg ik heel veel uh, familie op bezoek. En uh, dan... Dan heb ik een beetje voor het oog gewerkt, zodat iedereen denkt: hé, hey, wat ziet er hier gezellig uit? Ja. We hier en daar? Mijn oma noemde dat altijd plaatselijk verdoven. Dat vind ik leuk. Ja, precies. Nou, op het eerste gezicht ziet het er keurig uit. Ja, precies. Maar ondertussen. Ja, nou, ik vind Maak het mooi dat je, dat je een mooi pleidooi houdt hier... om geen dedant te hebben nou, voor ja, de mensen die schoonmaken... Nee. omdat het werk zo belangrijk en, is. Ik heb dus echt een aanvaring gehad met iemand... die mijn lokaal super glad maakte... omdat ik even wegliep en het lokaal leeg was. En uh, nou, dat, heb ik niet, dat heb ik niet meteen gedaan. En ik heb hem ook niet uitgekaft of zo. Maar op een gegeven moment dacht ik... nou ja, nou moet ik wel even duidelijk maken... dat ik dat... Ja, dat het zo niet werkt. Dat, en dat ik ook wel begrijp dat, uh, dat er schoongemaakt moet worden. Ja, Allebei. Maar dat, dat is dan weer iets anders dan dit. Hè? Dat is ja. dus gewoon elkaar uh, even in de weg lopen. En dan ja, mag je dat precies. ook zeggen, natuurlijk. Ja, dat moet je even overleggen. Maar ja. goed, die mensen die uh, maken ook de Oostpoort in Groningen schoon. Dus als ik naar het consortium ga, even uh, voor uh, iets. en zij staan daar buiten een sigaretje te roken. Ja. Hé, hey, hallo. <lacht> Jullie kennen elkaar, en jullie zijn nog steeds speaking yes, terms. Dat is Lek. een goed teken. Tielike, dankjewel voor <laughs> je, je verhaal. Dankjewel voor je pleidooi. En een mooie dag morgen in dat keurig opgeruimde huis van je. <laughs> dag. Dag, Tielike. En dit is Tim Knol op Radio 1. Klina. Don't have to pay for your past mistakes Well, maybe not today Cause you know, every day can be the last Outside there's freedom Here you are, stuck on the ground Clean up the mess you've made Here you are, stuck on the ground Against the problems you have, but think about them later. No need to fix them now. Like to see you up again. I want to help, but you've got to let me in. Outside there's freedom. Here you are, stuck on the ground. Clean up the mess you made. Here you are. outside this freedom here you are stuck on the ground clean up the mess you made here you are stuck on the ground outside this freedom here you are stuck on the ground clean up the mess you made Dat was Tim Knol, clean-up. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. Het gaat over huishoudelijke hulp vannacht in Casa Luna. En ik zou het nou zo leuk vinden als er ook iemand zou bellen, of mailen, of twitteren. die zelf als huishoudelijke hulp aan het werk is. Want er bellen veel mensen die goede ervaringen hebben. Uh, maar ik ben zo benieuwd waarom dat nou. Zoek leuk werk is, waarom u voor het werk gekozen heeft en of u daar ook bevrediging uit had op welke manier dan. Dus bel ons ook als u zelf als huishoudelijke hulp aan het, uh, aan het werk bent, ook eens misschien minder goede ervaringen heeft, bel ons. 0800 112, en ik wil graag verhalen ook uit de praktijk. 0800 1121 mail, ik kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Ik kreeg een mailtje van Petra. Petra schrijft vanavond ben ik met mijn vriend naar de bruiloft van zijn schoonmaakster geweest. Ze is in Thais, met de Nederlander. Mijn vriend is super tevreden met haar. Ze gaat als een wervelwind door het huis. En ze doet ontzettend veel in de drie uur die ze weg. Ik Schrijft Petra. Aan de telefoon heb ik Jos. Jos, goeienacht. Nacht. Goedenavond. Ja. Dag Jos. Uh, jij hebt minder goede ervaringen met uh, huishoudelijke hulp, hè? Ja, al heel lang eigenlijk. Wa waarom uh, heb jij ooit besloten om huishoudelijke hulp in te schakelen? Nou, we hebben een, uh, een winkel... En daarnaast ook nog een privé. En uh, wilden we graag huishoudelijk eerlijk zowel in de winkel als privé. Maar je krijgt alleen maar mensen die zwart willen, zwart willen werken. En uh, ja, dat lukt privé wel, maar uh, zakelijk uh, is dat wat moeilijker. Ja, in de winkel is dat lastiger natuurlijk, dat ja. begrijp ik. En uh, nou, ze zijn onder haar weg of ze, ze komen niet opdagen. Maar ze willen wel het hoogste loon. En dat is toch altijd wel heel moeilijk, hoor. Ja, in welke zin is dat uh, heel moeilijk? Wat vind bijvoorbeeld een uh, lastig hoogloon? Nou, dat hoogloon is niet zo erg. Als ze dan ook maar komen opdagen en als ze dan ook maar hun werk doen. Mm -hmm. Maar in, in, in dat sfeertje, dat, uh, dat lukt dan weer niet, hè? Dat gebeurt niet altijd, begrijp nee, ik. Nee, nee, dan betaal je een hoog loon en dan komen ze niet opdagen. En uh, dan willen ze het zwart, maar dan willen ze wel alle sociale voorzieningen hebben. Ja, dat, dat kan allemaal niet natuurlijk. Het is of het een of het ander. Ja, ja zeker als je uh, iemand inhuurt voor het schoonhouden van de winkel. Hoe, hoe heb je dat privé gedaan voor het schoonhouden van je huis? Nou, uh, privé kan je natuurlijk gedeeltelijk zeggen van nou, dat doen we dan maar zwart. Mm -hmm. Zwart werken. En daar heb je ook minder moeite mee als het om een uh, privé te nou, gaat. Ja, privé mag dat ook wel, gedeeltelijk. Ja, daar is een regeling voor inderdaad. Daar hè? is een regeling voor. En, uh, maar maar uh, ja, dan is het toch altijd wel al moeilijk. Want als ze dan niet uh, op vakantie gaan of zo, dan willen ze wel doorbetaald te hebben. Ik zeg ja, maar je wilt zwart ge geld hebben. Dan betalen we al meer. Maar dan willen ze ook de sociale voorzieningen hebben. Ik zei, ja, dan, dan ga je dubbel werken, hè. Ja, ja, maar goed, als je uh, iemand uh, zwart betaalt die jouw huis uh, schoonmaakt en die gaat op vakantie, is het misschien ook wel netjes om in die vakantie dat door te betalen, toch? Ja, maar dat wil je dan wel. Maar dan moeten ze ook eens een keer aan, aan jou denken. Op welke, op welke manier bijvoorbeeld? Nou, als ze dan op een gegeven moment zeggen van nou, het, is, uh, het valt even tegen en uh, ze zijn ziek, of, uh, dan moeten ze niet zo snel afzeggen en zo, hè. Ja, ja, Dus je, je vindt dat, dat er uh, wederzijdse verplichtingen zijn wat dat betreft? Ja, ja, ja. en dat is met, naam, met name de Nederlanders. Hè. De ja, is het buitenlanders het zo? zijn betrouwbaarder. Ja, die hebben het minst goede ervaringen met Nederlandse schoonmakers. Ja, ja, ja. ja, ja. De, de buitenlanders die werken dan toch wel wat beter en wat sneller. En Die, vind, die vinden dat baantje wat, wat, uh, wat beter. Mm -hmm. Heb je nog steeds iemand uh, als huishoudelijke hulp in dienst? Thuis of in de winkel? Nee, dat hebben we inmiddels niet meer. We zitten nu uh, heel veel in de, in de, in de vrijwilligerswerk. Ja. Maar daar is uh, het schoonmaken helemaal niet uh, te vinden. In de vrijwilligerswerk. Maar hoezo, hoezo uh, vrijwilligerswerk uh, en, nou, en, en, en we schoonmaken? Hoe, hoe is dat en de... dan hebben we hebben ook wel schoonmakers nodig. Maar die zijn er gewoon in de vrijwilligerssector niet te vinden. Oh, oké. Okay. Dat is een vrijwilligersstichting. Ja. ja. Dus dat doen jullie dan maar zelf? Het schoonmaken. Ja, ja dat, dat zou je dan wel moeten. Ja. ja. En waarom zijn jullie gestopt met het uh, inhuren van huishoudelijke hulpen? thuis bijvoorbeeld? Vanwege de slechte ervaring? Nou, we hebben het nu inmiddels niet meer nodig. Jullie kunnen het weer zelf doen? Ja, we hebben het nou niet meer nodig. De, de, de kinderen zijn de deur uit, we zijn zakelijk gestopt. En uh, dan heb je het niet meer nodig, natuurlijk. Maar... Nee, dus wat dat betreft doen jullie uh, het huishouden nu weer helemaal zelf. Ja. Maar je ervaringen zijn niet altijd even goed geweest, zo te nou, horen. Nou, dat is nooit, uh, nooit goed geweest. Want ik hoorde allerlei positieve dingen. Maar uh, ik denk, nou, daar moet ik toch eens op reageren. Want wij hebben daar hele slechte ervaringen mee. Jos, ook die ervaringen, die krijgen een plek in Casa Luna vannacht. Dankjewel voor het bellen. Ik wil nog bellen. één compliment maken. We hebben hier, ik woon hier in een flat. Ja? En de werk hier voor schoonmakers, allemaal buitenlanders. Nou, ze doen uitstekend werk hoor. Dat compliment, dat is ook meegenomen, Jos? Ja, ja, ja dat is absoluut is. Dat, het wordt, wordt niet zo goed gewaardeerd. Dat is, dat is wel zo. Nee, daar had ik het net ook over. Hè? Er is toch wat detail voor schoonmaakwerk. Dat is natuurlijk niet terecht, maar dat uh, moeten mensen zich misschien wat meer realiseren. Dat dat uh, werk is dat ook gewaardeerd dient te worden. Ja, ja dat is absoluut zo. Nee, jij ziet uh, wat het betekent dat je flat uh, goed schoongehouden wordt. Dus jij waardeert dat werk in ieder geval, ja, Jos. Ja, zeker, zeker weten. Dankjewel voor het bellen. Goed hoor. En tot een andere keer. Dag. Dag. Ja. Van Jos naar Ruben. Goedenacht, Ruben. Goed uh, nacht. met Ruben. Dag, Ruben. Jij hebt ook een huishoudelijke hulp sinds kort, hè? Ja, sinds kort. sinds een jaar, zo'n beetje. En ik, uh, ik ben niet echt... Uh, uh, dat ik uh, gehandicapt ben, maar... Nou ja, ik, uh, ik kan niet zo goed. Uh, mijn, uh, ik ben alleenstaand ten eerste. Ja. Zij er ten jaar. En, uh, nou, en uh, huishoudelijke werk. Ik kan het wel aan, maar dat is niet direct mijn, uh, mijn directe uh, belangstelling. Maar het gaat om de huishoudhulp. Zij, ik ben er heel tevreden over. En ik heb heel veel waardering voor die mensen die dat werk doen. In dit geval heb ik een vrouw. Eén keer in de week, drieënhalf uur, op woensdag. Ja. En ik kan niet anders zeggen. Mijn complimenten, al die mensen die bereid zijn dat werk te doen. Ja. Dus weer lovende woorden voor de mensen die ja, als hulp ja, hulpactief zijn? Ja, ik heb, ik heb heel veel ervaring wel. Niet alleen met de thuiszorg, maar ook met de hulpverlening. Al die mensen doen hun best. Ze krijgen er geld voor, maar... De, ik, ik, ik heb dus ook in een verzorgingshuis gezeten, tijdelijk wegens de bestraling die ik moest doen mm -hmm. 39 keer in Groningen. Ik heb waardering voor al die hulpverleners in die branche. Ja, en dus ook voor de mensen die de huishoudelijke hulp verrichten. Hoe ben je aan je huishoudelijke hulp ja, gekomen? Ja, ja. Is dat via de thuiszorg gegaan, Ruben? Ja, je ja, hebt 400 thuiszorg, TSN. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus je hebt niet uh, hoeven onderhandelen over de prijs of noem maar nee, op? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er, er is iemand gekomen. Oké, okay, toevallig klikte dat goed. En we zijn uh, wederzijds, dat moet natuurlijk ook klikken met elkaar. En uh, ik hoef niks te zeggen. Ze weet precies wat ze moet doen. Als het de tijd is, uh, dan zet ik een kopje koffie, drinken we een kopje koffie. En, uh, en we bespreken ook, en, en, en zij, zij, zij, zij vertrouwt mij ook. Het is ook wederzijds, hè? Ja, jullie uh, ze waarderen ook, elkaar ja. wederzijds en jij ja, bent tevreden met ja, haar ja, werk. Ja, ja. En is, is het nu ook een, een stuk schoner bij je thuis? Jawel, jawel, en ik ben blij... Want ik ben ook iemand zo van, oké, okay, ik kan me niks schelen. Ik, ik ben ook een beetje beeldkunstenaar daarnaast. En ik doe dit en mijn huis is uh, ja, soms wel een rommeltje. Dat vind ik niet erg op zich. Maar toch, als ze geweest is en haar afwas is gedaan... Ik hou het ook een beetje bij natuurlijk, maar... de, de ja, voor het schoongemaakt. Weet je, dat is toch wel prettig. Weet ja, je, dat goed. kan ik me heel ja. goed voorstellen, Ruben. Ja, ja, ja, ja. Ruben, dank je wel voor, uh, voor het bellen. Ja. En dank je wel ook voor je complimenten, voor en, je hulp. Ja. Tot een andere keer. Nog Dag, nogmaals Ruben. Nogmaals waardering aan de mensen van de thuiszorg... en iedereen die dat werk doet. Die is hierbij uitgesproken. Dank je wel allemaal, ja, ja. Ruben, jij bedankt voor het bellen. Goeienacht. Oké. Okay. Dag. Rie, goeienacht. Ja, goeienacht. Darrie, jij bent jarenlang huishoudelijke hulp geweest, hè? Ja, ik heb, ik heb daar ook mijn diploma's voor. Mm -hmm. En waarom heb je voor dat vak gekozen, tijd? Nou, omdat dat gewoon... Nou, de, ja, God, dat, dat, ik mocht dat graag doen. En je komt onder de mensen. Je, je, je, kijk, wij zaten vroeger zes weken constant in één gezien. Mm het -hmm. ging vroeger heel anders dan dat het op het gaat. Want ik bedoel, uh, wij hadden dus een vast contract en uh, uh, je wist waar je aan toe was ja. en uh, ja, ik vond het gewoon prettig werk, ik, uh, ik, ik, ik wist niet anders. Maar wat maakt dat werk zo leuk? Je vindt het prettig werk, zeg je, wat maakt het werk zo prettig? Omdat het afwisselend is. Mm -hmm. Je komt andere kijk, mensen nee, tegen nee. steeds. Kijk de huishoudelijke hulpen die je nu krijgt, want ik heb op het ogenblik zelf nu hulp nodig. Ja. Maar uh, ja, kijk, toen was ik nog jong, toen ik dat werk deed, en uh, ik vond het prachtig. Ik bedoel, dan zat ik zes weken in één gezin. En dan met de kinderen en alles. Ik bedoel, uh, je, je kwam s'morgens en de kindertjes... die stonden je al op te wachten. Mm -hmm. Nou, dat is, dat, dat is toch prachtig? Ja, ja, ja. En was je dan in dienst van dat gezin... of was je in dienst van een andere uh, werkgever? Nee, ik was in dienst van het Groene Kruis. Aha, oké. Okay. En dan werd je aangezonden naar gezinnen die hulp nodig hadden. Mm -hmm. Kijk, dat ging vroeger heel anders dan op het ogenblik... Want uh, nu, nu hebben ze dat, die, die, die, die thuiszorg, dat hebben ze helemaal stuk gemaakt. Ja. Want ze hebben er allemaal maar marktwerking op gezet. Die mensen die krijgen haast geen tijd meer om, om, om de boel te doen. En jij al die tijd nog wel toen je uh, actief was? Ja, ja. Wij, wij waren soms een hele dag in zo'n gezin. Mm -hmm. Mm -hmm. Of een halve dag. En krijg je voldoende maar... waardering voor je werk? Want hé, veel mensen vertellen vannacht ook... ja, ik vind dat, dat die waardering te, te, te gering is. Je moet vaker laten merken dat mensen eh, goed en nuttig werk doen... als, als, als schoonmaker of als huishoudelijke nee, hulp. als je werk goed doet, dan krijg je waardering. Ja, is dat jouw ervaring? Ja. Ja. Ik heb ook jaren, toen ik, toen ik nog in Amsterdam woonde... En dan heb ik ook jaren, heb ik dus uh, uh, kantoren schoongemaakt. Ik heb uh, showrooms schoongemaakt. Uh, ik heb bij een marktvrouw gewerkt. En. ze uh, waren altijd blij als ik kwam, hoor. Ja, ja. Zeg, uh, Rie, uh, nu heb je bij het Groene Kruis geweest. Dus dan ben je in dienst van het Groene Kruis. Heb je ook wel eens als, als zelfstandige hulp in de huishouding gewerkt? Dan ben je zelfstandig. Als je bij het Groene Kruis ja, werkt? Wij waren, wij waren zelfstandig. Dus je was niet in dienst van het Groene Kruis, maar de, hoe werkte jawel, dat dan? Jawel maar, jawel, maar je kwam dus als zelfstandig in dat gezin. Nee, dat, ja, dat begrijp ja, ik. Je kwam in dat gezin om dat gezin draaiende te houden. Dan kreeg je je portemonnee en, en dan, dan moest je zorgen dat dat gezin in orde bleef. Mm -hmm. Dat bleef gewoon, dat bleef, dat, de, je verzorgde de kinderen, je deed de boodschappen, je kookte, je deed alles wat in een gezin voorkomt, dat moest je doen. En heb je ook wel eens bij, bij uh, een familie thuis gewerkt, buiten dat Groene Kruis om? Ja, ja dat, dat heb ik dus nou, toen ik getrouwd was. Toen, uh, ja, toen, uh, uh, toen kon ik dat werk niet meer doen, want dat was te in intensief. Want ik had toen zelf nog een huisje en dat moest ook schoon. Mm -hmm. Kijk, en je kan maar één heer dienen om het goed te doen. Ja, ja. Ja, dat is waar. Dus dan uh, ging je af en toe ook nog bij andere mensen huishoudelijke hulp verrichten. Ja, dan had ik dus, uh, had ik dus bijvoorbeeld... Uh, ik, ik, ik was op de vrijdag was ik dus in de showroom bij een, bij een uh, materialenhandel. En dan maakte ik de, de kantoren en de, en de showrooms schoon. Mm -hmm. en, uh, nou, en daar kreeg ik zoveel waardering. Wanneer als het met de kerst? Dan kreeg ik dus altijd een kerstcadeau. Nou, dan wil je niet weten wat er achter mijn deur geschoven werd. Oh, wat stond er dan? Oh, nee, helemaal met, met, met spullen. Oh, lekker. En een kalkoen? En er zat, nee, er zat meestal een rollade in. Uh, koffie. Nou ja, dingen die je dus goed kunt gebruiken in huis. Ja, ja, precies. Heb jij wel eens het moeilijk gevonden om, om met een, een werkgever te onderhandelen... over wat je dan zou moeten gaan verdienen... en of je doorbetal zou moeten worden tijdens uh, vakanties nee, bijvoorbeeld? Hoor. Nee? nee hoor. Nee hoor. Ik wist wat ik waard was. En dat kreeg je ook? Dat vroeg je en ja, dat kreeg je. Ja, ook. anders deed ik het niet. Nee, nee. Is dat ook goed? Nee, ja, uh, anders deed ik het niet. Dus wat dat betreft en, moet en, je en ook wel. Ben... Ja? Ja, wat die ene meneer dus zei over die. die, die uh, uh, uh, Godverdorie, hoe noemen ze die werkers nou op het ogenblik, dat je voor niks werkt? Uh, vrijwilligers. Vrijwilligers, maar dat vind ik meer dan schandalig. Ik vind ik schandalig. Voor niks laten werken. Dus dan doe zeg jij van... Ook niet. Nee, nee, maar ja, het is een vrijwilligersstichting. Als iedereen alles vrijwillig doet, dan kan dat natuurlijk wel weer. Ja. Maar niet ja, in... Een, ik ja, ben het ja. met je eens, als je in een bedrijf werkt... moet je niet iemand vrijwillig laten schoonmaken. Dat is raar. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar in dit geval was het volgens mij een stichting... waar iedereen vrijwilligerswerk deed. Ja, nou ja, goed. Kijk, moet je horen. Ik doe op het ogenblik ook vrijwilligerswerk. En, en, maar ik zit alleen maar achter de sjoelbak... En zorg dat de dat papieren in orde zijn. Ja. En dat is mijn werk. Ja, ja maar het lijkt me en, leuk vrijwilligerswerk dat... achter de hè? En als dat vrijwilligerswerk gedaan wordt, dat vind ik niet erg. Nee. Maar er zijn ook vrijwilligers die te werk gesteld worden. En dat vind ik meer dan schandalig. Dan willen ze voor een kopie, willen, de boel, willen ze de boel klaar hebben. Nou die wereld die moeten we niet hebben. Nee, en jij hebt dat nooit die gedaan, dat we niet hebben. Nee, en jij hebt het dus ook nooit werk... gedaan. Nee. Nee, daar begin ik niet aan. Jij wist wat je waard was. En, en, de, en er moesten ook heel veel mensen moeten dat ook niet doen. Want ik bedoel, je maakt het, maakt het voor een ander kapot. Dus ga nooit onder, onder je prijs werken, als het ware. Nee. nee, dat is toch niet nodig? Nee, dat is ook niet nodig. Maar ja, als je, als je niet... Maar waarom uh... doet het ook niet? Nee, maar als je niet heel zelfbewust bent... Of, of je kunt niet zo goed voor jezelf opkomen... voor het weet zit je dan ineens voor een, uh, voor een uh, laag prijsje te werken. Ja... Ja, maar dat, kijk, moet je horen, dan moet je zorgen dat je, dat je wakker blijft. Ja. En, en als je dat niet kan, dan moet je niet dat werk gaan doen. Nee, nee je moet dus ook, het is mooi werk en je zegt, ik heb het met heel veel liefde gedaan... maar ik wist dat ik waard was en ik kwam er goed voor mezelf op. En dat is eigenlijk wat je dus ook aan al je uh, collega's wil aanbevelen. Ja, moet je horen. Kijk, dat heeft ook, dat heeft ook te maken met zelfstandigheid. Mm -hmm. Want ik bedoel, wij werden dus, wij werden dus al jong vrij sta, ver, zelfstandig gemaakt... Ook, want uh, je kwam niet zomaar te werk bij, de, bij het Groene Kruis, hoor. Nee, nee. Je, je, had, je, je, je ging daar voor een half jaar naar zo'n school. Ja. En dan zat je in ten. En dan, uh, nou, dan kon je je diploma halen. Ja, en, en dat die... heb ik toen gehaald. Ja, en die papieren heb je gehaald. Dan word je wel, dan word je wel uh, uh, uh, zelfstandig gemaakt, hoor. Ja, precies. Nou, Ried, dat is in jouw geval volgens mij goed gelukt. Uh, je hebt volgens mij een mooie carrière in de huishoudelijke hulp uh, gemaakt. En zo te horen, voor je het een mooie baan. Ja, ja. Maar ik, ik heb op het ogenblik nu zelf hulp nodig. Mm -hmm. En ik zal u eerlijk vertellen, ik heb er op het ogenblik eentje lopen. Nou, ik schrik me rot als ze, als ze wat beetpakt. Oh, waarom? Ik heb al wat, ik heb, nou, ze heeft al wat met stuk gemaakt. Echt waar, hè? Ja, ik bedoel, in, in, in mijn koelkast, het, het, het bakje wat, wat, wat je er zo in die deur schuift... nou, ja? dat is een stukje af. En oh. uh, uh, uh, vrijdag toen ze, pakten ze een kristallen schaal... en die deed ze zonder de hete kraan. Nou, Eij. huppakee, een randje Eij, Eij, Eij. eraf. Ja, dat is niet goed. En, en zeg je dat dan ook tegen haar? Ja, ja, ja, moet je horen. Kijk, er, er, dat ze wat breken als het per ongeluk gaat... Ja, nou ja, dan denk ik bij mij ook aan mij gebeuren. Ja. Maar ik wil wel graag dat ze voorzichtig met mijn spullen omgaan. Ja, dat kan ik me want voorstellen. Ik wil wel wat overhouden. Ja, ja. En op welke manier uh, heb jij die uh, huishoudelijke hulp gekregen, als ik vragen mag? Van de, van de, van de TSN. Van de thuiszorg. Zoals meneer net ook zei, nou, ik zal je eerlijk vertellen. Nou, daar hebben ze hulp te lopen. Ik ben op het ogenblik, op het ogenblik bezig met een ander bureau. Want ik. Uh, die, die, die gaan dus de hulpen allemaal ontslaan mm -hmm. En die mogen dan met januari mogen ze weer, weer solliciteren... voor de helft van het geld dat ze dus nu krijgen. Kijk, en dat bedoel ik, dat, dat ze dus nu de, met die marktwerking... Die, woel, die, die maken ze helemaal kapot. Ja, en jij zegt eigenlijk, die, die, die dames zouden dat niet moeten accepteren. Maar ja, misschien heb je geen andere keuze op een gegeven moment. Hè? Als ze je ontslag gaan zeggen, dan, dan heb je niks te accepteren. Dan, dan kan je gaan. Ja, ja. En als je, dan, nee, en als je bedoel, voor minder geld het aan het werk gaat? Ja. En dan zeggen ze gewoon van, nou, voor jou tien anderen. No. Hè, ja. Maar ze vergeten niet, ze vergeten wel. ze. Als, als, kijk, wanneer als ik een nieuwe hulp krijg... dan wil ik graag eerst even met de kennis maken... want ik wil wel weten wat ik binnenhaal. Mm -hmm. En ik, kan dat dan ook uh, van de thuiszorg? Uh, uh, krijg je die kans? Dat, nou, of dat wel of niet kan, ik, ik zeg het <laughs> gewoon. Anders ja, accepteer je ik, die, ik, die hulp niet. ik het wel. Maar ik bedoel, ik ben wel van, van hulp afhankelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik maar alles binnen moet laten. Nee, en wat, wat zeggen de mensen van de thuiszorg dan als je zegt... nou, die hulp die ik nu heb, die uh, laatste stukjes van mijn kristallen uh, schaal barsten... die maakt het koelkastenbakje kapot. Wat, wat zeggen de mensen van de thuiszorg dan? Gaan ze dan op zoek naar een andere hulp voor nee, je? Nee, dat ga ik... Nee, nee, luister eventjes goed. Dat ja, dan, ik luister dat goed. Ik niet met, dat ga ik niet met de TSM bespreken. Dat ga ik met mijn hulp bespreken die het aangaat. Mm -hmm. Dus je gaat niet roddelen? Kijk, je gaat dus niet roddelen, je bespreekt het met die hulppersoon. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat moet je nooit doen. Dat moet je nooit doen. Je moet je... Je altijd de mensen aanspreken die het, die het, die het aangaat. Maar ja, wat, wat dan, Rie, als, als, als die hulp zegt... Nou, Rie, je bent een zeur, dat, uh, ik breek nooit wat, ik noem maar wat. Of iemand luistert niet naar wat je zegt, wat doe je dan? Nou, dan zeg ik gewoon tegen van, dan nou moet je luisteren. Als het je niet aanstaat, dan moet je het zeggen. Mm -hmm. Klaar. Kijk, ik ben wel van hulp afhankelijk, maar dat wil niet zeggen dat ik maar alles toelaat. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat dat betreft blijf je, blijf je kritisch. Het is ook je vak geweest tenslotte. Hè? Dus je, je weet ook uh, wat je mag verwachten van een uh, huishoudelijke hulp. Ja, maar dat is niet meer hoor. Dat is niet meer. Zo, zo, zo maken ze niet meer schoon hoor. Nee? Ze nee, kunnen nee, nog wat nee, van je nee, leren. Nee. Ik, heb eens, ik heb eens een keer een meisje gehad hier... Want die was twintig jaar, Nou, toen ik twintig was... Nou, toen was ik heel wat meer mondiger als dat kind. Ze kon verdorie nog niet even fatsoenlijk afwassen. Hmm. Misschien moet je toch <h> nog wat les gaan geven, hier op jouw dag. Ja, en toen, heb, toen heb ik, ben ik met haar aan tafel gaan zitten... en toen heb ik tegen haar gezegd... moet je eens eventjes goed naar mijn luisteren, lieve schat. Hey, ik, ik wil je een heleboel leren, maar het moet wel bij je blijven hangen. <h> Is het blijven hangen, denk je, tenslotte? En ze zat me aan te kijken met een paar ogen van nou, mevrouw, waar heb u het over? En uh, ik zeg: nou, we moeten luisteren. Ik wil, ik wil je wat vertellen en dan wil ik je voordoen. Voor zover als ik dat nog kan. Ja, ja. En maar als je de volgende keer weer komt... dan moet je het zelfstandig doen. Dat moet, dat moet je onthouden. Precies. Dat bedoel ik met blijven hangen. Rie, mag ik je bedanken voor je uh, telefoontje? Het is bijna twee uur. We moeten afschrift van elkaar nemen. Dank voor jouw verhalen uit de praktijk. En, uh, ja, dank je wel. Ik wens je nog alle geluk met al die huishoudelijke hulpen... die, hulpen die bij jou over de vloer gaan komen. Oh, uh, moet je luisteren? Als ik mijn als, als, als werk kruipend moeten doen. <laughs> je blijft het ja. doen. Rie, dank je wel voor het bellen. Goeienacht. Ja, bedank Daag. Ik bedank uh, Rie voor het bellen, maar ook alle andere mensen die gebeld hebben. Ik bedank je voor het mailen en twitteren en voor het luisteren vooral. Morgen is uh, Casa Luna er opnieuw. Dan met de christelijke cabaretier Jacob Spoelstra. Guilaine Plag gaat met hem in gesprek. Maar eerst klinkt zo dadelijk na twee de nacht anders hier op Radio 1... dankzij Roel Koeners...